denk een uh, goed begin is het halve werk. even wem op de donderdagavond. We zijn er weer. Pearl Jam komt hierna met Once. Ja, je mag wel even juichen hoor. We hebben weer een bandje in de studio. Woohoo! Wave Zero. We begonnen natuurlijk met Muse. Een goede opener om te beginnen. En uh, daarna A Perfect Circle met Gravity van hun laatste, well, de laatste plaat eigenlijk. 13 Step. Straks hoor je uh, nou, onze band in de studio. Wave Zero. Uh, ja, wat maken ze? Ja, kan je... Kan jij het een beetje omschrijven, wat je maakt? Ja? Nou ja, je kan hem ook gewoon zelf pakken, hoor. Uh, wat, uh, wat maken we? Ja, een beetje New Wave, denk ik. Een beetje... Uh, ja, alternatieve rock wordt het soms genoemd. Uh, uh, Post-rock. Ja, mengeling van alles en nog wat. En daar uh, twisten we ons eigen, eigen soundje aan. Ben jij benieuwd? Blijf luisteren. Alternative FM, nu! Pearl Jam at once. Oh, wat is dit goed, hè, dames en heren. Oh, Pearl Jam Once. En na uh, afgelopen Madison Square Concert uh, in Amerika... hebben zij samen gespeeld met... Uh, tenminste Eddie Vedder heeft uh, de gitarist van... nee, de zanger van Band of Horses uitgenodigd. Hebben samen op het optreden gestaan... en hebben een uh, klassieker van de Temple of the Dog gespeeld. Dat lijkt me wel schaaf om mee te maken, hoor. Ben Brightwell, zo heet hij. Dit is trouwens degene zanger. Speelde de Grunge klassieker... Go hunger strike. Nou, in ieder geval, here is Band of Horses, is there a ghost? lijkt me zo mooi. Pearl Jam en Band of Horses bij elkaar en een klassieker van Temple of the Dog spelen. Dat is gaaf. Band of Horses, There are a Ghost. En nou hoor je het beentje dat vandaag in de studio is. Wave Zero stond ook op de Robacta Awards in de finale. Hebben we, uh, verschillende togo's in Haarlem al afgespeeld in de omgeving. En uh, straks hoor je meer van ze live hier bij Alternative FM. De mooie lijst die ze op internet hebben staan waar ze allemaal spelen. Way Zero. Spelen ze bijvoorbeeld in Duitsland. En die zie ik heel erg stiekem onderin staan ergens. Alternative FM. Nou, daar word je toch wel een beetje blij van, kan ik je zeggen. Jongens, welkom. Welkom in de studio van, uh, van CFM. Hey, um, jullie gaan uh, straks een mopje spelen. Maar uh, Eerst uh, hebben jullie al muziek verteld. Wat zijn jullie invloeden dan? Um, nou ja, dat, dat ligt bij de bandleden wel een beetje verschillend. Maar. Bij mij is het uh, ja, voornamelijk eigenlijk als ik, als ik alles, alles wegfilter en het in naar een piek toe doe, dan is het toch wel Radiohead. Echt Radiohead? Uh... Ja. Maar... En uh, ja, post rock vind ik natuurlijk ook mooi. Zoals wat, wat maar eigenlijk mijn favoriete Nederlandse band was, dat was El Camino uit Haarlem. Zo, die ken ik, die ken ik ook niet. <laughs> oh, nou, ja, ze bestaan inmiddels niet meer, maar uh, dat, dat vond ik uh, ja, de, de aller... Uh, ...de gaafste Nederlandse band die ik ooit heb gekend. En die spelen ongeveer hetzelfde wat jullie spelen? Uh, nee, nee, dat was voornamelijk instrumentaal en echt postrock, Dus echt uh, hele ja, langdradige, zware, uh, ja, dromerige en, en tot krijzend hard uh, dynamische muziek. Zeg maar. En post-rock post wordt dus nooit ingezongen of wel, als wel eens ingezongen? Nou ja... ja het is wel grappig dat het. Het is inderdaad wel een beetje kenmerkend geworden voor postrock dat er niet veel in gezongen wordt. En als de zang er is, is het meestal een instrument. Eigenlijk. Ook om het geluid, om de, om de nee. sfeer een beetje te benadrukken. Ja, ja. Maar het is erg, waar het om gaat, is inderdaad gewoon om, om de sfeer en het gevoel. Tenminste, ja. Om het gewoon, te, ja, gewoon een mooie sfeerverslag te maken. Jullie spelen op de Robacta Ze Hebben jullie een heel groot scherm opgehangen? Uh, achterkant. Uh, is dat ook om jullie sfeer een beetje.? Uh, ja. Ik zal het even uitleggen als je niet bij de Robacta bent geweest. Zij waren een van de finalisten. En uh, ze speelden als vierde, vijfde. Help even. Vijfde volgens mij. In ieder geval uh, een van de laatste beentjes. Vierde. Vierde. Ik hoor hier in mijn oog van de regie dat het vierde was. Um, en uh, jullie hadden een groot scherm neergezet. Uh, waarop allemaal voor die soort lenske, sounds Of uh, visualscape zeg maar stonden. En dat doen jullie bewust om jullie muziek nog een stapje in die, uh, in die zweer te douwen. Ja. ja. Wat dat ook is. Uh, bij mijzelf, als ik muziek. Uh, ja, uh, als ik muziek fantaseer, zeg maar. Uh, dus zoals ik, uh, als ik als een nummer ontstaat in mijn hoofd, dan heb, zie ik er meteen dingen bij. Ik, ik associeer het meteen met visuele dingen. Gewoon dus uh, de emotie van de muziek. Dat vertaalde ik meteen ook naar, naar een bepaald soort projectie in mijn hoofd. Maar wat het wel is... Uh, kijk, uh, ik, ik wilde altijd heel graag uh, zeg maar visuals erachter. En uh, toevallig kende ik Lars, uh, onze VJ. Uh, die kende ik al sinds de basisschool. En uh, ja, toevallig deed hij dus uh, audiovisuele dingen en zo. Dus nou... Toen kwam ik mooi met hem. Uh, en die hebben gewoon mooie dingen gemaakt? Uh. Ja, het, het, het is eigenlijk... Uh, kijk, wat het meer is... Ik, uh, ik laat, zeg maar, Lars... Uh, heel vrij in, in wat, hij, wat hij laat zien. Want ik heb, ik heb zelf wel beelden in mijn hoofd. Maar ja, dat, het zijn meestal hele complexe dingen. Gewoon echt dingen waar, waarvoor ik eigenlijk... Uh, ja, hele dure apparatuur nodig zou mm -hmm. hebben. En wat, wat echt een uh, half jaar editen is iedere dag... Ik verzin altijd uh, dingen die, ja, die gewoon heel uh, surrealistisch zijn, bijvoorbeeld. Ja, precies. een van je grootste invloeden gaan we nu draaien. Radiohead, Karma Police van het album Oké okay okay Computer. Sorry, sorry. Niet afschieten. Oké okay Computer, Karma Police. Hier, op CFM. Goed, het is tijd. Het is tijd om uh, de band die wij hier in team op bezoek hebben, om die live te gaan horen. Uh, ik ga het zo Wave Zero horen, nu dus eigenlijk. Met twee nummers achter elkaar. Secure the Shadow and Realize. Dames en heren, een grote applaus voor Wave Zero. Yo! <laughs> Hij klonk fantastisch, kan ik je zeggen, hoor. Tweede nummer. Dit was um, uh, Secure the Shadow. En nou hoor je meteen erachteraan. Ik geef jullie even ah, rustpauze. Hierna nu komt Realize. jongens, Wave Zero, hier bij Alternative FM, je hoorde Realize, wat een geweldige sfeer creëren ze, ik vind het echt goed jongens, Hulde, hier hoor je nu even Foo Fighters Everlong en straks meer Wave Zero. Ik ben nog een interview door jullie willen <laughs> hebben. De wc's zijn je heel erg schoon. Ash Divide met Soort. Ik hoor, uh, ik heb gelukkig wel iemand beïnvloed hiermee. Uh, Tom van uh, de band die wij in huis hebben. Wave Zero vond het ontzettend gaaf en die heb ik opgeschreven Nou gaat er wat mee doen. Dat vind ik wel gaaf dat weer hè, muziek uh, deel je met elkaar, zeg maar. En uh, hun muziek wil ik ook graag met jullie delen. We hebben hier weer een live plaat voor jullie klaarstaan. Tenminste, klaarstaan. Ze zitten er alle drie klaar. Um, dit is de New Era. En uh, het tweede nummer daarna komt in het uh, volgende uur. Dus tot straks.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 Het wordt in Nederland onveiliger als er na de verkiezingen bezuinigd wordt op politie, justitie en de rechtspraak. Dat heeft OM-topman Brouwer gezegd bij de presentatie van het jaarverslag. Hij begrijpt dat er moet worden bezuinigd, maar dan moet de politiek wel eerlijk zijn. Als er minder geld is voor personeel en techniek, dan gaat dat ten koste van de veiligheid. Al dus de OM-topman. In de speeltuin in Den Bosch is gistermiddag een 11-jarig jongetje zwaar mishandeld. Hij werd in het gezicht gespoten met brandende vloeistof uit een spuitbus. Dat gebeurde nadat hij een groep jongens van een jaar of 18 had aangesproken, omdat die een prullenbak in brand probeerde te steken. Toen hij zei dat dat niet mocht, kreeg hij een vlam in zijn gezicht. Zijn ogen zijn niet geraakt, maar hij heeft wel brandwonden in zijn gezicht. De daders gingen er vandoor. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het weer vanavond en vannacht in het zuidwesten buien, Overdag vanuit het westen opklaringen. Morgenmiddag wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. FM in 2010 al 20 jaar live. Alternative me. nu op De FM.